Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is weer maandag en daarom uh, weer een luisteraarsvraag over werk... die we door een van de deskundigen van de werkplaats laten oplossen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, chaos na bloedbad in Egypte. Negen doden bij busongeluk in Spanje. En de politie publiceert foto's van verdachten van een spectaculaire bankroof. De zon schijnt volop, hier en daar een enkel wolkje, het mag geen naam hebben. In het binnenland is het 24 tot 27 graden, bij zee iets koeler. De zonkracht is met 6 tot 7 vrij hoog. Morgen verandert er weinig, vanaf woensdag wisselen zon en wolken elkaar af... En dan daalt de middagtemperatuur naar zo'n 20 graden, maar het blijft wel droog. Chaos en verwarring in Egypte, na de schietpartij vanochtend bij de kazerne van de presidentiële garde... Bij die aanval vielen volgens de Egyptische TV 42 doden. Veruit de meeste slachtoffers zijn aanhangers van de afgezette president Morsi, die naam en aanneemt, in die kazerne wordt vastgehouden. Ook de onderhandelingen over een nieuwe regering zitten vast. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, praten de verschillende partijen nog met elkaar? Misschien achter de schermen, maar zeker niet in het openbaar. In het openbaar worden de tegenstellingen alleen nog maar groter... Want bij de partijen die de staatsgeven steunden, zaten twee religieuze partijen. En die hebben vanmorgen na dit incident hun uh, steun ingetrokken. Dus de, de tegenstellingen in elk geval aan de die verdiepen zich alleen maar. De moslimbroederschap, een van die partijen heeft opgeroepen tot een opstand... na wat er uh, vanochtend is gebeurd bij die kazerne. Uh, is ja. intussen duidelijk wat ze willen doen? Nee, en als je de mensen hier vraagt, ik die de demonstratie van de moslimbroederschap... vlakbij de plek waar het vanmorgen allemaal gebeurde... dan zie je ook dat men dat zelf misschien niet eens weet. Woest is men wel. Uh, op verschillende momenten komen mensen naar me toe lopen met kogels, handgranaten, van die uh, gekleurde hulzen waar je havel mee afvuurt. Dat alles wordt je getoond. En de boosheid en de vertwijfeling dat het leger op ze schiet. Uh, maar of dat verzet, ja, dat, dat de meeste mensen zeggen dat ze hier zullen blijven. Dat ze vreedzaam de, zullen demonstreren... Ja, zelfs dan, want dat hoorde ik gisteren in geen vrouw. Zelfs dan kan het dus misgaan, blijkt. Ja, we, want we krijgen tegenstrijdige berichten over wat er bij die kazerne is gebeurd. Uh, de kazerne zou zijn bestormd door, door, door mensen van de moslimbroederschap. Uh, maar aan de andere kant zijn er ook verhalen... Uh, zeggen ze van ja, er werd alleen gebeden, we hadden geen wapens bij ons. Dat is het verhaal wat je hier het meest hoort. Uh, de vraag is dan alleen nog uh, die hier gesteld wordt: is het nou het leger wat er als eerste geschoten heeft of dus om niet naar de gedefinieerd. Dus, uh, het daar is namelijk: ik ken uh, de plek waar het allemaal gebeurde en uh, het leger staat daar recht tegenover de demonstranten. Maar meerdere demonstranten stellen me hier dat ze vanuit de flanken zijn aangevallen uh, in het begin. En is dat dan gebeurd door het leger of door uh, andere mensen? En ja, dat soort dingen. Ik denk dat we daar heel moeilijk een echt antwoord op gaan. Krijgen omdat het inmiddels in Egypte zo is dat iedereen die het vraagt, die geeft tegelijkertijd een gekleurd antwoord. Merk je op, op straat ook iets van die toegenomen spanning? Morgen toen waren de twee bruggen over de Nijl waren afgesloten. Um, die zijn uh, inmiddels alweer een tijdje open. En uh, ja, je merkt natuurlijk wel dat er heel veel leger op straat is en dat mensen uh, zo mogelijk uh, thuis blijven. Het scheelt natuurlijk wel dat uh, scholen en universiteiten dicht zijn. Maar ik, bedoel, ik ken het uh, normale verkeer een beetje in Cairo. Het is een, een schim van de drukte die het normaal gesproken zou zijn. Is, is een beetje te voorspellen hoe het vandaag verder zal gaan... of moet je zeggen, ja, het gaat, van uur tot uur kan het anders zijn? Ik durf me op geen enkele manier meer aan een voorspelling te wagen. Laten we het daar voor dit moment even bij. Sander van Hoorn vanuit Cairo, dankjewel. Bij een busongeluk in Spanje zijn negen doden... en een onbekend aantal gewonden gevallen. De lijnbus was met 30 passagiers op weg van Serranillos naar Avila... Ten westen van Madrid en in de buurt van Avila vloog de bus uit de bocht en sloeg over de kop. Hoe dat allemaal kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens een getuige reed de chauffeur te hard. De weersomstandigheden in het gebied zijn goed. Het is het zwaarste ongeluk met een bus in Spanje sinds 2008. Toen kwamen bij een botsing met een terreinwagen negen Finse busreizigers om het leven. Bij een steekpartij in een Rotterdams gebouw voor begeleid wonen is een medewerker gedood. De politie heeft de man aangehouden, een 35-jarige bewoner van het huis. In het gebouw met tien appartementen wonen op dit moment negen mensen... onder begeleiding van het Centrum voor Dienstverlening. Het zijn voormalig daklozen die zelfstandig wonen en werken. En een slachtoffer is een medewerker van 61 uit Ridderkerk. De politie heeft tien foto's vrijgegeven... van verdachten van een wereldwijde bankroof met pinpassen. En die verdachten komen vermoedelijk uit Nederland. Justitie-specialist Ilan Sluis hier nu aan tafel. Ilan, wat weten we over die verdachten? Nou, nog specifieker dat ze vermoedelijk allemaal uit de regio Den Haag komen. Dat blijkt uit het Duitse politieonderzoek eh, naar deze bankroof. Uh, eerder werd al bekend dat in de nacht van die grote pinroof in februari... twee Nederlanders in Duitsland zijn opgepakt. Die werden op hete daad betrapt. Dat gaat om een moeder en een zoon, ook uit Den Haag. En uh, nou, uit hun gegevens, waarschijnlijk hun telefoongegevens... Uh, blijkt dat zij contact hadden met anderen. En het vermoeden bestaat dat die dus ook uit uh, in ieder geval in de regio erna gekomen. Ja. Heeft de politie al enig idee wie het zijn, die tien? Uh, nou, nee. De, de moeder en de zoon zijn dus bekend. Ja. Die zitten, zitten vast. Hun identiteit is, uh, is natuurlijk bekend. Um, zij waren ook eigenlijk nog niet voor, uh, voor dit soort vergrijpen... in aanraking geweest met de politie, voor zover we na kunnen gaan. En waarschijnlijk de andere tien ook niet. Uh, vandaar dat de politie nu besloten heeft om hun uh, foto's te publiceren... om achter hun identiteit te komen. Yeah. Grote vraag blijkt natuurlijk wel hoe, ze, hoe deze groep uh, in, in verzeild is geraakt in deze grote internationale ja, Want Leg het nog eens uit, wat gebeurde er? Hoe ging die roven in zijn werk? Ja, het is echt een hele grote hackoperatie geweest. De hackers hebben bij diverse bedrijven op de servers ingebroken en via een zo'n bedrijf, een Indonesisch bedrijf, zijn ze bij, de bank van, bij een bank in Oman binnengekomen. Uh, daar hebben ze creditcardrekeningen gemanipuleerd, ze hebben de limieten eraf gehaald uh, en vervolgens hebben ze met die gegevens nieuwe bankpassen gemaakt uh, en ja, met met die bankpassen, is dus uiteindelijk in 23 landen 36.000 keer gepint... en in totaal zowel voor 30 miljoen euro buitgemaakt. In heel korte tijd? Dat is allemaal in tijdsbestek van een dag of zo gebeurd? Binnen 24 uur, ja. Onder toezicht ook van de hackers ook. Die hielden bij de bank in de gaten of daar iets zou veranderen... en of men dus nog door kon gaan. Ja, en hoeveel transacties, zeg je, in een, in een dag uh, zijn, zijn er gepleegd? 36.000. Dus dat ja, ja. gaat om duizenden mensen die daar ook uh, aan, aan meegewerkt hebben mogelijk. Uh, ja, dat moet hij wel. Ja. Alleen al in Japan werd uh, voor miljoen meer dan 7 miljoen euro gepint... in New York voor 2,5 miljoen Dus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 De ministers van Financiën van de Eurolanden nemen daar mogelijk vandaag een besluit over, doen ze in Brussel. In India is vanochtend een hotel ingestort, er zijn zeker tien doden en vijftien mensen zijn gewond geraakt. Onduidelijk is nog of er mensen onder het puin liggen en hoeveel dan. In het hotel in Secunderabad, een stad in het zuiden van India, werkten 25 mensen. Het gebouw was 80 jaar oud en had volgens een politiewoordvoerder scheuren in de muren. Het gebeurt in India vaker dat gebouwen instorten... doordat aannemers bouwregels aan de laars lappen... of doordat de panden slecht onderhouden worden. In april kwamen in Mumbai nog tientallen mensen om... toen een flatgebouw instort dat illegaal gebouwd zou zijn. Rond dit tijdstip rond Paus Franciscus... een bezoek af aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Het was voor Franciscus het eerste werkbezoek buiten Rome. Volgens vaticaankenner Andrea Vrede is het bijzonder... dat de paus hiervoor Lampedusa heeft uitgekozen. Voor een paus is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 komen vanuit Afrika om een beter leven in Europa te vinden. En heeft, heeft de paus daar vanochtend ook nog iets over gezegd? Nou, Hij heeft om te beginnen wat van die mensen ook inderdaad ontmoet... met gesproken via een tolk. En tijdens zijn preek heeft hij op de bekende, krachtige... en ook wel heldere manier die we van hem gewend zijn... eigenlijk een flinke veeg uit de pan uitgedeeld aan...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 Kerk hoopt eind dit jaar een uitspraak te krijgen. Naast prins William verwacht nog een kleinkind van de Britse koningin Elizabeth, een baby. Zara Phillips maakte bekend dat ze in verwachting is. Ze is volgend jaar uitgerekend. De moeder van Zara Phillips is prinses Anne, de enige dochter van Elizabeth. Ze is de veertiende in de lijn van troonopvolging. Zara Phillips trouwde in 2011 met oud-rugbyspeler Mike Tindal... Kindje wordt het vierde achterkleinkind van koningin Elisabeth... en het derde kleinkind van prinses Anne. De baby van William en Kate die kan elk moment geboren worden. Mohamed Allag volgt bij Vitesse Ted van Leeuwen op als technisch directeur. De 39-jarige oud-prof stapt over van de KNVB... waar hij sinds 2011 technisch manager was. Allag heeft in Arnhem een contract voor 3,5 jaar getekend... en het gaat op 1 oktober in. Van Leeuwen was drie seizoenen in dienst van Vitesse... en had een aflopend contract. Doet op interimbasis nog wel de transferperiode... die tot 2 september loopt. En voetballer Jack Tuip zet zijn loopbaan voort... bij het Hongaarse Varos. De topscorer van Volendam vertrekt transfervrij... naar de club van de Nederlandse coach Ricardo Moniz. Bij Varos staan met Julian Jenner, Arsenio Valpoort... en Mark Otten nog drie Nederlanders onder contract. Het is 11 over 1 geweest. Het is tijd voor verkeersinformatie. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Twee files, allebei door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein, 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer, 3 kilometer. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Chaos naar bloedbad in Egypte. Zeker 42 mensen zijn vanochtend gedood... bij de kazerne waar ex-president Mossi vermoedelijk vastzit. De politie in Duitsland en Nederland publiceert foto's van verdachten van een spectaculaire bankroof. Bij die roof werd in tientallen landen in korte tijd voor 30 miljoen euro gepind. In februari was dat. En negen doden en een onbekend aantal gewonden bij een busongeluk in Spanje. Bij Avila sloeg de bus vanochtend over de kop. 12 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe kom je aan de bak als je blind of slechtzien bent? Zometeen gaat het erover tijdens de werklunch in de werkplaats. U weet het, u kunt vragen over werk stellen... en we hebben een team van deskundigen klaarstaan in de werkplaats... die het antwoord erbij verzint. Voor de reportageserie In de praktijk kijken we deze week mee... achter de schermen van de luchthaven Schiphol...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 Iedere week bespreken we op maandag een vraag van een luisteraar. En dat gaat dan over met name de zoektocht naar werk. En die vraag proberen we dan natuurlijk ook te beantwoorden. En dat gebeurt in de werkplaats. Deze week de vraag van Kirsten Veldhoen. Zij heeft een gezichtsvermogen van maar 5 En dat is erg lastig als je de arbeidsmarkt op wilt. Dat is in ieder geval haar ervaring. En ze vraagt zich dan ook af hoe zij zich als slechtziende potentiële werknemer... het beste op kan stellen om de kans op een baan te vergroten. Kirsten, goedemiddag. Hallo, een hele goede middag. Um, wij leggen jouw vraag voor aan arbeidsdeskundige Michel van Lokeren... van bureau Obol. En dat is een reïntegratiebureau ja. voor mensen met een visuele beperking. En uh, Michel zit hier bij mij in de studio. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Kirsten, eerst even over jou. Je ziet maar 5%. Um, dat ja, lijkt mij heel weinig. Nog net niet helemaal niks. Dat is het ook. Ja. Naar nou, wat voor werk ben jij op zoek? Um, ik heb in principe een communicatieopleiding gedaan. Die heb ik aan de Hogeschool Leiden gedaan... Dus iets in de communicatie of in de marketinghoek zou het meest ideale zijn. Maar uh, dat is er zeker in deze tijden van economische moeilijkheden... He, he, is dat er niet zo ontzettend veel. Uh, vooral in de vorm van stages. Dus uh, om mijn zoektocht ietsje uit te breiden... ben ik ook op zoek naar dingen in de klantenservicewereld... of, uh, of gewoon iets administratiefs. Uh, lijkt me ook wel heel erg leuk. En heb jij verder nog voorwaarden... Um, voorwaarden in die zin? Nee. Nee. Maar, Eigenlijk niet. Nou, je moet niet, denk ik, een heel ingewikkelde, zeg maar, ergens achteraf achter, achter, achter in de provincie weggestopt worden of zoiets. Ik bedoel, je moet er wel een nee, beetje makkelijk nee, kunnen ik, komen, lijkt me. Nee, ik, um, ik woon in Leiden, uh, redelijk dicht bij het station. Dus uh, ik kan in Leiden kan ik overal wel komen. En ik kan ook met de bussen reizen. Alleen wat ik bijvoorbeeld niet kan is uh, in een trein stappen en dan ook nog heel ingewikkeld... in de plaats van bestemming ook nog heel ingewikkeld moeten ja. reizen. Ja. Het moet allemaal een beetje makkelijk te, te bereiken zijn. Vanuit het Leiden. moet allemaal enigszins goed te bereiken zijn, ja. En, en jij hebt altijd gewoon gewerkt, hè? Wat, wat was je laatste baan? Ja. Uh, mijn laatste baan was voor een uitzendbureau in, uh, in Leiden... Op het, uh, op het hoofdkantoor van een uitzendbureau in Leiden. En waar liep je daar tegenaan? Niet, niet letterlijk natuurlijk... Uh, ik, ik heb daar toen ontslag genomen vanwege privéomstandigheden. Ik was toen privé in een, uh, in een situatie verzeld uh, die niet zo prettig was. En ik kwam op dat moment even niet verder. En dat, uh, dat, um, dat had ook zijn weerslag op mijn werk. Okay, het, uh, maar, maar, op het maar... werk ging het... Op het werk ging het ook niet goed. Maar op zich had dat dus niet iets met die uh, baan te maken. Dat kwam vooral door de privé-situatie. Want nee. ja. gingen ze daar een beetje goed met jou om? In de zin van, hadden ze begrip ervoor... deden ze er alles aan om jou zo goed mogelijk je werk te laten doen? Uh, daar, deden ze, daar, daar deden ze op dat moment ontzettend hun best voor. Alleen, het is natuurlijk zo... omdat dat een commercieel bedrijf is... zitten zij natuurlijk ook met... zeker omdat het om een uitzendbureau gaat... de snelheid van de, de uitzendbranche... Het gaat daar natuurlijk allemaal heel erg snel. Dus zij zijn ook aan, aan bepaalde tijd gebonden... die ze in, in hun werknemers kunnen stoppen. En daaruit heb ik wel gemerkt dat dus inderdaad... bepaalde bedrijfstakken voor mij daardoor niet heel geschikt zijn... om in te werken. Oké. Okay. Michel van Loper... Vanwege de commercialiteit. Ik snap het. Behalve arbeidsdeskundige bij Orbel... ben je in de eerste plaats zelf ook slechtziend. Herken je dit verhaal van Kirsten? Ja, ik moet je zeggen dat de uh, snelheid op dit moment wel echt uh, een, een behoorlijk issue is. Dat, hè, er moeten targets gehaald worden en zeker bij uitzendbureaus. Uh, ook wat Kirsten in het begin vertelt, het, het, het, het reizen en dat soort dingen kan best heel veel energie kosten. Uh, ik uh, denk ook soms dat je in bepaalde situaties ook uh, dan via het UFV een uh, taxivergoeding kan regelen. Hè, die, die kan je dan van en naar je werk brengen. En dat kan je een hoop energie besparen. Want het kost gewoon toch meer energie overdag te werken en targets te halen. dan zeg maar iemand die nou uh, geen beperking heeft of ja. een andere beperking heeft. En als je dan dat reizen er ook nog bij hebt? Dan als je dan het een... reizen erbij hebt. Ja. En, nou, de, de meeste stations op dit moment worden verbouwd, geloof ik, in Nederland. Dus ja, dan is het wel een, een, een, een idee om daar uh, met een taxi. in ieder geval ook heen en terug wat energie bij te tanken. En ja, ik ben het ook met een Kirsten eens. Ja, bepaalde uh, branches zijn gewoon heel lastig uit te voeren, uh, omdat daar gewoon heel uh, hectisch uh, met heel veel media ja. wordt gewerkt. en ja, dat, dat, dat kan niet altijd aangepast worden of moet ook wel in je, ja, in je leefstijl passen. Ja. Jij, jij herkent natuurlijk dat meer mensen, slechtziende blinden, hier tegenaan liepen. Uh, bent dat bureau Opol begonnen? Kan je eens uitleggen wat jullie precies doen? Nou, ik ben uh, zelf sinds mijn jeugd slechtziend en werk sinds 90 in de reintegratie... in de sociale zekerheid, bij het UFV en het uh, ABP heb ik gewerkt... En ik merkte zelf ook wel dat het gewoon een hele klus was... om goed uit te zoeken wat je wil, wat je kan... en, en nou, hoe je dat allemaal gaat uh, organiseren met subsidies, met voorzieningen. Hè, dus braille leesregels, vergrotingen, spraaksoftware. Waar vraag je het aan, hoe vraag je het aan? Je hebt heel veel leveranciers. En nou, 17 jaar geleden uh, heb ik samen met een vriend van mij bedacht van... Joh, hier moet toch veel meer mensen tegenaan lopen, uh, laten we dit bureau opstarten... En, nou, zijn we in 1997 uh, gestart. En ja, sinds 2001 ben ik arbeidsdeskundige. En de uh, ja. laatste jaren werk ik veel voor arbeidsdiensten en werkgevers. En ja probeer ik met hun samen te kijken van hoe je personeel binnenboord kan houden. Met aanpassingen dan wel uh, nou, misschien taakaanpassingen. Ja, dus dat ze productief efficiënt zijn en, en niet een blok aan het been van de werkgever. Want dat is het laatste wat je wil natuurlijk. Nou, laat ik helder zijn. Het, het, het, het, het wordt op dit moment natuurlijk hartstikke lastig. Hè. Dat is ook voor Iedereen wordt op dit moment werk behouden, vinden lastig. Uh, nou, en zeker als je wat mankeert, is het nog lastiger. Uh, je moet werkgevers proberen uit te leggen. En waar wij bij Obel denk ik goed in zijn... is dat we een stukje bureaucratie richting UWV, richting leveranciers overnemen. Want ja, veel werkgevers hikken daar toch tegenaan. En nou, als je goed netwerk hebt bij het UWV, bij arbeidsdeskundigen... voor bepaalde aanpassingen, subsidies... dan kun je wellicht meer mensen binnenboord houden. Maar nou, het, op dit moment is het wel topsport en laat ik helder zijn, uh, 36% procent, uh, van de beroepsbevolking... Uh, die visueel gehandicapt is, die heeft een baan. Aha. Terwijl dat bij ge gezonde mensen, tussen aanhalingstekens, 70 tot 75% procent is. Dus ja. ja, er is nog wel wat te winnen voor ons allen. Moet je eigenlijk bijvoorbeeld, laten we daar eens mee beginnen... moet je als je solliciteert gewoon gelijk in je brief zetten van... Uh, ja, sorry mensen, maar ik ben uh, blind of slechtziend? Ja, dat is, is voor mij een discussie die ik al jaren met mezelf voer. Ik, ik deed het vroeger zelf altijd wel... Uh, ik kwam laatst nog eens een oude brief van mezelf tegen. Dan dacht ik van nou, dat zou ik nu wat anders doen. Ik, ik adviseer het over het algemeen meestal wel uh, te, te doen. Dus zet in je brief dat je een beperking hebt, een visuele handicap. Uh, en bepaalde werkgevers haal je dan uit. Uh, de, de, de betere oplossing is toch het bekende netwerken. Dus uh, op dit moment je op één vacature ongeveer 300 tot 400 mensen. Nou, ik, ik hoorde laatst een werkgever zeggen... Nou ja, bij 60 ben ik maar gestopt met het lezen van brieven. Het is... Denk ik wat Kirsten ik het ook zei, via stages, uh, via netwerk, via nou, bijvoorbeeld werkervaringsplaats, uh, mm. kun je laten zien wat je kan. Kun je koud watervrees wegnemen. En kun je op die manier kijken of nou, er toch uiteindelijk een soort klik in zit. Dus uh -huh. ja, terugkomt op je vraag: zit het erin? Eigenlijk adviseer ik van wel. En er zijn werkgevers die je dan buiten de, de selectie halen, uh, ja, je. je Kun je ook voorstellen dat er bepaalde werkgevers zijn met een sociale inslag die het wel doen. Maar die, die juist dan jou. Misschien denken, is dat natuurlijk. ook wel een beetje ja. dromen van mezelf. Uh, <laughs> ik, het misschien ook wel een beetje een hoop. Kirsten, doe jij het wel eigenlijk of niet? Um, ja, ik doe het eigenlijk altijd wel. Ik heb het één keer heb ik het niet uh, gedaan. En toen werd ik wel op gesprek uitgenodigd. Maar toen werd, toen werd ik zo ontzettend verbaasd aangekeken toen ik uh, met mijn stok binnenkwam. <laughs> Dat ik uh, dat toch voor de toekomst wel wilde voorkomen en, uh, en het vanaf toen toch wel altijd erin heb gezet. Nou, jij bent al een tijdje bezig, hè, te solliciteren. Uh, ja, en, ja. En hoe vaak ben je al uitgenodigd? Ik uh, heb in, in deze zoektocht heb ik nu ben ik nu drie keer op gesprekken uitgenodigd. Drie keer. En dat is dan ja. uiteindelijk toch niet gelukt? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, ook niet, uh, ook. ook, uh, ook. Ook niet allemaal omdat het, uh, omdat het aan mij lag. Maar bijvoorbeeld één keer ook omdat de vacature eenvoudigweg was ingetrokken. Kijk aan. Uh, dus Loke... dat lag niet aan mij. Ja, Michel, het kabinet moet meer doen om de achterstand van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt... Uh, als bijvoorbeeld vrouwen, gehandicapten en ouderen aan te pakken. Dat stelt het college voor de rechten van de mens vanmiddag. In de nieuwste rapportage verwacht je daar wat van? Nee, ik ben heel erg teleurgesteld dat de mevrouw Kleinsma het quota heeft ingetrokken. Ja, want dat was een, dat was een idee, hè? dat stond in het werk. Uh, ik, ik denk dat daar, kijk, we hebben de afgelopen jaren echt miljoenen uh, geïnvesteerd... In, in beeldvormende campagnes, prachtige uh, symposia. En, en, en PR-bureaus hebben daar heel veel goed van gegeten. Maar ik, ik denk dat nu het tijd wordt voor een kwotum. Ik denk dat we nu op moeten houden met, met discussiëren. Ga het gewoon proberen. Uh, en en dat is voor mij de enige oplossing. En, en Want anders wordt het, denk ik, nou, toch een hele lastige klus. En, en, ik, bedoel, ik, ik lees prachtige plannen, maar... Laten we gewoon nu de plannen uitvoeren. Ja, maar name de werkgevers wilden daar niet aan, hè, dat kwotum. Uh, en en uh, ja, goed, vraagstukken werkgevers snap ik dat ook nog wel een beetje. Want wat, waar lopen jullie tegenaan als je daar bij die bedrijven over de vloer komt? Wat is de koudwatervrees? Nou ja, wat Kirsten net, net ook zegt, kijk, uh, je ziet niet elke dag bij de bakker een blinde. En zo is dat, is dat voor werkgevers ook. Kijk, als je. Uh, het is nog, toch nog steeds die, die onbekendheid, die koudwatervrees. Maar voor heel veel visueel gehandicapten wordt er soms heel moeilijk gedacht over ingewikkelde apparatuur en dat soort dingen. Terwijl sommige mensen met een klein beetje licht... of een loepje al heel uh, goed kunnen functioneren. En als je gewoon iets aanpast in, in, in, in, in taken... Dan, dan, dan, dan kun je gewoon heel veel dingen doen. Maar het, het, het is denk ik de, de onbekendheid. Uh, de romslomp qua subsidies uh, bij het UWV. Nou, en, ja, die kun je aan, nou, onder andere bedrijven als Obel ja. uh, neerleggen. Maar ja, ik denk zeker het kwotum. Laten we gewoon eens beginnen met... Nou, laten we eens beginnen Gewoon met 25.000 mensen te herplaatsen. Of te plaatsen vanuit de bakken bij het UFV. Nou, dan, dan geef ik volgend jaar een feest. <laughs> Oké, okay, nou, dan komen we allemaal. Uh, Kirsten ook, hoop ik dan, met een baan. Want wat is nou even de, de kortste tip die je haar nog kan geven? Waar zij wat aan heeft? Michel? Sorry? Wat, wat is de tip die jij uh, aan, uh, aan Kirsten nog kan geven? Wat kan zij nu doen om die boel een beetje vlot te trekken? Ja, ik... ik... Wat ik nu hoor van Kirsten denk wel dat dat, dat de goede weg is. Hè. Ze, ze, ze, ze is actief, ze klinkt actief, ze solliciteert veel. Ik denk via, nou ja, wat ik net zei, via het netwerk, via stages. Ja, en, en veel uh, via het netwerk, ja, ook via LinkedIn. En, en op een gegeven moment werkt het. Ik bedoel, ik, ik sprak toevallig volle volledig nog een jongen die uh, ook flink had. Uh, ook een, sle een slechtste jongen die nu bij het ministerie van Economische Zaken aan het, aan het werk gaat. Per augustus. En die heeft gewoon heel veel energie ingestoken en, en heel veel genetwerkt. En ja, soms is het ook gewoon een kwestie van geluk. En ja, op dit moment is het gewoon, ja, voor ons allen een enorme uitdaging. En ja, ja, uh, ja het is op dit moment gewoon enorm topsport. Ja. Kirsten, kan je er iets mee eigenlijk of niet? Zeker. Het is, uh, het is zo dat ik inderdaad probeer om, uh, om zoveel mogelijk brieven, om zoveel mogelijk brieven de, deur, uh, de deur uit te doen. En daarin ook al. Uh, te zetten, bijvoorbeeld ik heb een eigen laptop... die ik eventueel mee zou kunnen nemen... om inderdaad de koudwatervrees koud van de werkgever weg te kunnen nemen... van ik kan zelf ook al een oplossing meenemen, zeg, zeg maar. Ja, goed. Ik, nou, je bent nu op de landelijke radio. Dat kan ook nog wel helpen. Ja, ja dus in dat, die zin, dat, dat is absoluut Goede Goeie actie dat je die vraag hebt gesteld ja. natuurlijk. Uh, iets in de uh, communicatie of iets in de klantenservice... zeg ik maar even heel breed. Ja. Uh, als iemand daar een ja. baan in heeft en denkt... Nou, dat vind je nou een leuke meid om te horen... Um, dan moeten ze maar even contact met ons opnemen. Dan uh, verwijzen wij ze door naar uh, jou. En uh, ik wens jou heel veel succes bij het Dat vinden van de baan. Dat zou heel erg fijn zijn. Ja, dank u wel. Ja, ja, je weet het nooit. Kirsten Veldhoen, dankjewel. En uh, Michel van Loker ook, hartelijk dank voor, uh, voor het gesprek. Uh, heb je nou ook hulp nodig bij het vinden van een baan? Of zit je met uh, andere prangende, werkgerelateerde vragen? Geef je dan op voor de werkplaats? Stuur een mail naar lunch.ncv.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De zomervakantie is begonnen en veel Nederlanders gaan vanaf de luchthaven Schiphol met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming. Voor verslag heeft Maarten Bleumens reden om eens in de wereld van Schiphol te duiken en daar wat plekken te bezoeken. En zo te horen staat hij dicht bij de vliegtuigen nu. Ja, nou, je treft me net op het moment dat er uh, een, grote een groot EasyJet vliegtuig recht op mij af uh, komt rijden. Nou, die moet hier netjes bij de gate waaronder wij staan uh, nou ja, gaan stoppen. Het grappige is, ik sta naast een van de mannen die wij normaal gesproken een beetje in gedachten hebben, als de mannen met de bedjes. Het is uh, Rob Bas, uh, Bas Heus. Bas, jij haalt de vliegtuigen hier binnen. Ja. Waar zijn nou jouw pingpongbedjes? Ja, die zijn er niet. Die zijn niet. Heb nee. je ze wel ooit gehad? Nee, nee. Ook oh, niet. Nee, nee dat, uh... Leg eens even uit, want we staan hier op de landingsbaan. Dat vliegtuig komt hier op ons af. Hoe stopt hij op tijd? Nou, dat hangt aan de gate zelf. Hangt er een uh, systeem. Uh, wat voor, ...waaraan de, de captain kan zien, uh, tot hoe ver hij moet rijden... Ja. ...en of hij een stukje naar rechts of naar links moet. Want als wij even twee stappen opzij doen, dan kijken we naar een kastje ja. met twee lichtjes. Ik zie een rood en een groen balkje. Ja, hiermee kan de captain zelf zien uh, dus of hij naar links of naar rechts moet. Ja, precies, want als ik, want als je als je... ik er recht voor sta, dan zie ik twee groene strepen. Dan doe ik een klein stapje opzij. Dan zie je nog maar één streep. Ja, dus dan, dan ja, verspringt het. Dus het is hier ja. heel visueel, zoals de piloot dat moet doen. Ja, ja, dat klopt helemaal. Uh, op de andere gates hangen uh, nieuwere systemen. En die her dat systeem herkent zelf het vliegtuig. Okay. En die zegt gewoon links of rechts af En nog drie meter, nog twee meter, nog één meter. En dan staat de stop. En... Heb je nog wel collega's met, met de bedjes? Ja, die bestaan er wel, want deze syste systemen zijn helaas af en toe ook wel een stuk. Okay, en dan, dan komen de mannen met de bedjes. Ja. Is dit een drukke periode voor Schiphol die nu aanbreekt? Ja, voor Schiphol absoluut wel. Want uh, andere maatschappijen die echt met de vakantie hoorden vliegen... Ja, die hebben nu topdrukte. drukte. Ja, precies. Ja. Nou, dus, dus een mooi moment voor mij om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nou, zoals wat jij nou net al uitlegt. De mannen met de beetjes, die zijn er dus niet meer. Nou, wat ik deze week nog meer tegen ga komen... Uh, hier op luchthaven Schiphol. Nou, dat in, in de praktijk. Iedere dag vijf voor half twee. Dat was Maarten Bleumers... Morgen dus zijn de eerste reportage vanaf de luchthaven Schiphol. Zometeen is er Stam.nl. De stelling dan, de klassieker ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. NOS Journaal, hier is Ewart de Jong.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 En jawel, de export van broccoli is in een jaar met 40% gestegen. Dat komt vooral door een grotere vraag vanuit Groot-Brittannië, België en Luxemburg. Het productschap tuinbouw weet niet precies waarom er ineens meer vraag is naar broccoli. Dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met twee files door werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Europaplein, 4 kilometer.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 Vier jaar lang waren er geen grote confrontaties en er is volgens de NOS een miljoen euro bespaard op politiekosten. Het weren van uitpubliek bij de klassieker Ajax Feyenoord, de voetbalklassieker, lijkt dus een succes. Vrijdag besluit de burgemeester van der Laan van Amsterdam en burgemeester Talib van Rotterdam of die maatregel intact moet blijven. Van der Laan vindt dat de harde kern van Ajax de afgelopen tijd zijn goede wil heeft getoond.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 Moet het uitpubliek geweerd blijven worden nu het blijkt dat dat werkt? Of straf je daarmee een grote groep goede mensen... en moeten de supporters juist weer welkom zijn? Dat is de centrale vraag. En u mag met ons meepraten over uh, die vraag. Want de stelling luidt dus... de klassieke ajax Noord, moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Bent u daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101.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 Dat is het gratis nummer. Dan zouden we praten met Menno Pot. Die is uh, journalist. Hij is Ajax-watcher. Hij heeft ook een aantal voetbalboeken geschreven. Maar die zit nog op de fiets ergens naar een studio... waar hij dan ook met ons kan praten. Dus laten we maar gewoon beginnen met waar het hier allemaal om gaat. De luisteraar natuurlijk. Dus kom maar op met die reacties. 0800-1101. De klassieker ajax feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met ben uit Nieuwkoop. Dag Bert. Ja, hallo? Ja, zeg maar. Ja, uh, ik uh, ben het eens met de stelling. Maar ik zou dan willen voorstellen om eerst eens een keer met uh, Ajax en Feyenoord samen een soort verzoeningswedstrijd uh, te spelen. Met uh, beide uh, supporters om eens te kijken of dat gaat. Uh, dat heeft twee voordelen. Ten eerste kan iedereen nog eens even nagaan uh, wat er allemaal goed gaat en wat er niet goed gaat. En ten tweede, als het in de competitie gebeurt en het zou fout gaan met supportersrellen... dan heeft dat, geen, uh, heeft dat ook geen consequenties voor de competitie... als zijn de strafmaat, punten, aftrekken, enzovoort, enzovoort. Uh, maar dat zou wel moeten, vindt u? Ja, als het in de competitie gebeurt, wel. Ja. En dat moet je zien te voorkomen door te zeggen van... nou, weet je wat, we doen... We kijken het een keer aan, we spelen een keer uit, we spelen een keer thuis. Een soort uh, uh, vriendschapswedstrijd, uh, een ja. vriendschappelijke wedstrijd. Kijken of dat gaat met die supporters. Daar nog eens een keer uh, goed naar kijken van hoe het allemaal gegaan is. Ja. En of we de lering uit kunnen trekken. Ja, ik snap het. Een soort testmatch moet dat worden. Dank u wel. Stampen goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met de heer John uit Tanssegeen. Uh, ja, ik zou uh, eerst moeten eigenlijk erkennen dat dit uh, niet het jaar is opgelost. Er is gewoon haat tussen Amsterdam en Rotterdam. En dat gaat veel verder dan voetbal. Maar als je het betrekt op voetballerij, vind ik... A, dat je de clubs verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijk moet stellen... voor de nodige schade en inzet van veiligheid. En dat had er veel eerder moeten gebeuren. En trekken die supporters daar iets van aan, denkt u of niet? Nee, want kijk, uh, je kan het ook het omgekeerde vertellen. Als er een revolutie is bij Ajax bijvoorbeeld, hè, ik praat neutraal, je geen Ajax ziet in die zin, maar dan zie je dat bijvoorbeeld een handjevol mensen zeg maar de hele stemming kunnen beïnvloeden. Ja. Nou, andersom ook. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ja, ik snap het. En de club weet donders goed wie, wie, wie die supporters zijn. Maar ik heb een vraag aan de clubs, aan de topclubs. Hoe kan het nou zo zijn, jarenlang, dat een handjevol supporters de boel daar uitmaakt? Je bent toch financieel niet uh, afhankelijk van een handjevol de bielen? Er komen 50.000 mensen in zo'n stadion. Ik zou zeggen, als die gasten voor problemen zorgen, eruit. Weet je, ja. definitief eruit, voorgoed. Ja. Want het is zo dat je een handjevol supporters eigenlijk een miljoen, dat een miljoen euro aan beveiligingskosten. Ja, duidelijk. Uh, dank, dank voor het reageren. We gaan straks door met de luisteraarsreacties... Oh. maar uh, nu dan terug naar Menno Pot... want die is toch gearriveerd op de plek waar we hem uh, hadden gevraagd om te komen. Menno, goedemiddag. Goedemiddag, ik, hallo. Ik zei het als journalist. Ajax-watcher, uh, maar ook wel supporter toch, hè? Je ja, zeker. Je hebt een prachtig ja. boek geschreven dat jij zelf tussen die supporters daar staat altijd. Uh, we beginnen altijd in Stampertunnel met, met uh, drie keuzes. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Laten we dat nu toch ook nog maar even doen. Uh, hier is keuze nummer één. Ik zou Feyenoord-Ajax best in een Feyenoord-vak durven bijwonen. Nee. De clubs moeten betalen voor politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Ja. Wie relt, moet daarvoor betalen. Ja. Oké, okay, nou dat zijn die keuzes. En dan de stelling, laten we dat dan ook nog af afwerken. De administratie, de klassieke ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Eens of oneens? Geheel eens. En waarom? omdat het uh, veel en veel leuker is. Ik spreek dan als supporter en dat, dat heeft uh, tientallen prachtige, prachtige klassiekers opgeleverd... waar uh, weliswaar vijandschap in de lucht hing, maar waar alles netjes binnen de perken bleef. Maar ook wel een paar wedstrijden waar dat minder het geval was. Ja, zeker, helaas. Dus? En nou, uh, ik, uh, ik hoop dat dat in de toekomst uh, uh, uit kan blijven. En ik denk dat de regelingen zoals die er voor deze maatregel waren... dat die daarvoor afdoende zijn. Dat moet in principe goed kunnen lopen. NOS heeft berekend, dat het scheelt ons een miljoen per jaar dit. Ja, dat vind ik altijd heel flauw, hoor. Het, het kan wel zo zijn. Oh, over vier jaar trouwens dat miljoen. Ja, nee, nou goed, oké. Okay. Een, een miljoen. Je vraagt je natuurlijk ten eerste af... een miljoen euro over vier jaar tijd... dat is voor betaald voetbalorganisaties niet een, het bedrag waar ze heel erg van schrikken. Dat zouden ze best zelf kunnen betalen. Maar ik vind het altijd een beetje flauwe rekensommen. Want dan zou je ook in... Uh, uh, ik vind als je gaat berekenen wat voetbal de maatschappij kost... dan moet je ook in de rekensom meenemen wat voetbal de maatschappij oplevert. En dan krijg je een ander getal onder de en bovendien uh, vind ik het uh, uh, altijd jammer dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat, dus, dat er rekensommen worden gemaakt. Uh, ik weet even mijn punt niet meer wat ik nu wilde zeggen. Laat ik het bij die ene houden. Ja. Je, bent, je bent nog een beetje buiten adem van dat fietsen. Ik heb hard gefietst. Ja. Ja. Nou, Ik wil nog even terug naar wat je net zei. Je zei, ja, die vijandigheid uh, hoort ook een beetje bij, bij zo'n wedstrijd. ajax Feyenoord. Waarom? Nou, ik vind uh, dat sport wel goed gedijt bij een zekere vijandschap in de lucht. Als iedereen, baar, als iedereen daar zijn fatsoen bij houdt. Hè, die vijandschap, uh, gevoelens van vijandschap heb ik zelf ook gevoeld. Ik ben er inmiddels uh, wat te oud voor en dat is me allemaal een beetje. Dat is allemaal uit mij weggevloeid. Maar ik vond het wel een hele leuke tijd. Om het idee te hebben dat je echt tegen de vijand speelt. En daar mag ook best uh, tijdens die wedstrijd een soort van, uh, een soort van inwendige haat bij, bij, bij zijn. Ik vind dat wel mooi hoor, dat, uh, dat soort cultuur. Ja, maar waar, Alleen bij mij heeft het dat... nooit. Je kan voor een club zijn. en Je kan ook uh, hopen dat die club uh, altijd wint. Altijd ten koste van die grote eeuwige rivaal uit die ja. andere stad. Maar waarom moet daar haat bij en vijandigheid? Nou, haat natuurlijk binnen de grenzen van de sportiviteit. En uh, uh, Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord zijn de wedstrijden... waar je bij uitstek naar uitkijkt. Juist omdat je tegen een echte vijand speelt. En dat, uh, dat is uh, heel erg genieten. Dat zijn de wedstrijden waarna je de dagen aftelt. En dus die vijandschap vind ik uh, een verrijking voor de sport. En, en hoeft geen probleem te zijn. Alleen moet je daarbij uh, ver blijven van vandalisme en geweldpleging. Want uh, wie dat doet moet gearresteerd en berecht worden, zo ja. simpel is het. Eén van die bellen zei dat net ook. Hè? Uh, uh, hoe kan het toch dat die clubs toch altijd daar een beetje mee, ja, mee, mee, mee uh, in hun maag zitten? Want ze weten over het algemeen best wie het zijn. Het is vaak een klein clubje. Ja, en die houdt dan toch zo'n heel stadion uh, kennelijk uh, houdt die in de greep. Er ja. zijn twee factoren die ik dan wil noemen... De eerste factor is dat uh, vaak, dat, dat, dat zullen clubs nooit uh, in die mate toegeven... maar uh, cl de clubbestuurders worden ook geïntimideerd door bepaalde figuren. Dus uh, er zit iets bij van angst om de maatregelen te nemen. Uh, want dan wordt gewoon bedreigd en je hebt dan te maken met vrij, uh, vrij heftige uh, types. Dat is een factor die wel eens voorkomt. Uh, de, de andere factor is dat de voetbalclubs heel graag wel willen optreden soms... maar dat ze vaak de juridische middelen niet hebben. Als je het bijvoorbeeld hebt over die voetbalwet die ze in Engeland hebben... en die in Nederland over een paar jaar ook ingevoerd zou moeten worden... Uh, die voorziet bijvoorbeeld in een meldingsplicht... dat veroordeelde hooligans zich op zondag moeten melden bij het politiebureau... Ja. en dus niet naar het voetbal kunnen op dat tijdstip. Ja. Nou, daar zijn clubs heel erg voor, die juichen dat toe... Uh, dat, wordt al, uh, dat wordt bijna omgesmeekt vanuit het betaalde voetbal. Maar tot nu toe is het de politiek die daar steeds... dan toch maar weer niet aan wil. Want die vinden dat alweer iets te drastisch. Dus wat dat betreft staan clubs ook wel eens... een beetje met de handen op de rug. En is het in die zin uh, lullig om dan alle kosten maar op ze te verhalen. Nou ja, ook misschien wel... Uh, omdat je het dan toch ook weer bij de politie in dit geval neerlegt. Die moeten daar toch weer iemand bij zetten... om die mensen een beetje in de gaten te houden en zo. Ja. En dat kost het toch wel. Tenzij de clubs gewoon zeggen... Ja, wij gaan dat dan wel financieren. Ja, nou goed... Uh, uh, dat zou uh, misschien fair zijn als uh, voetbalclubs dan ook niet meer belasting hoeven te betalen. He, dat is, het zijn natuurlijk wel hele grote bedrijven die ook inleggen. En uh, voetbalclubs nemen ook steeds vaker een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hebben een maatschappelijk programma waaraan ze geld bijdragen aan goede doelen. Dus die clubs, het zijn, geen, uh, het zijn niet alleen misdadige organisaties die alleen maar politiegeld opmaken. Dat vind ik een hysterisch beeld. Je vindt het vergelijkbaar met andere openbare uh, bijeenkomsten. Dus laten we zeggen, de Koningsdag is geweest. Ja, dan moet er ook politie inzet zijn, uh, een voetbalwedstrijd. Is er en daar hoort ook politie omheen Nee, nee laat ik dat, voor, dat wil ik duidelijk stellen, dat vind ik niet. Ik vind zo'n Koningsdag een zaak van uh, nationaal belang, Nederlandse cultuur. Het betaald voetbal is een commerciële bedrijfstak. En als dat uh, uh, een buitenproportionele hoeveelheid uh, agenten vergt, uh, dan, uh, uh, dan kan daar uh, best een eigen bijdrage van gevraagd worden. Die bedrijven hebben uh, begrotingen waaruit dat best kan, over het algemeen. Ja. Uh, maar dan kom ik. Aan bij het punt wat ik uh, helemaal aan het begin uh, me ontschoot in de hectiek. Uh, het is, uh, kijk, dus er zijn politieagenten uh, bij alle voetbalwedstrijden aanwezig. En bij 9 van de 10 is het helemaal niet nodig. Dus je kunt dan spreken over uh, bezuinigen op de politie, inzet rond voetbal. Nou, dan zou ik de politie eerder adviseren om bij Ajax RKC... eens wat minder mensen te sturen. Want die staan daar collectief uit hun neus te eten, hoeven niks te doen. Daar is een aantal stewards echt genoeg. Dus uh, ja, daar wil ik graag ook wel eens de aandacht op, op vestigen. Dat het bij 99% van de voetbalwedstrijden gewoon hartstikke leuk is. En vaak op het gezapige af, eerlijk gezegd. Dus uh, eigenlijk is dat ook een beetje uh, een punt van de politie. Die moeten die inzet gewoon anders plannen. Ja, daar, word, daar worden wel eens inschattingsfouten gemaakt. Ik, ik ben wel eens bij wedstrijden tegen Europa Cup, wedstrijden tegen clubs uit, uit ver Oost-Europa. die amper supporters meenemen. en dan zie je daar toch een macht staan. En dan denk je: van jongens, wat staan jullie hier te doen eigenlijk? Dat levert ook vaak uh, hele gezellige gesprekjes met die agenten op. Ja. Uh, misschien ook omdat die supporters onderling dan ineens gaan, uh, gaan rotzooien. Ik bedoel, dat kan ook nog natuurlijk. Maar nou ja, zegt... Er zijn een paar aantoonbare risicowedstrijden waar die politie-inzet noodzakelijk is. Maar dat, dat draaiboek wat er bestaat, uh, dat, uh, dat werkt goed over het algemeen... en da daar zou je vertrouwen in moeten hebben... en het gewoon weer een kans geven. Bovendien, deze maatregel die er nu bestaat... voor, voor Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord... Uh, de grootste geweldsescalatie op die bewuste dag in 2006... was eigenlijk een veldslag tussen Feyenoord-supporters en de politie... die geheel buiten de combireis van reizende Ajax-supporters om plaatsvond. Dus de maatregel heeft op iets heel anders betrekking... dan het toneel waar het vechten plaatsvond. Mm. Die schiet dus eigenlijk langs zijn doel, wat dat betreft. Als ik me niet vergis, is het in sommige buitenlanden heel normaal... Hè, dat de uitspelende ploeg geen supporters meeneemt. Uh, ik, uh, ik ken de voorbeelden gelukkig niet... Uh, want uh, dan is er een heel groot gedeelte van het plezier weg. Dan valt veel sfeer weg en... Uh, ja, je bent toch een beetje, als je, als je dat gaat afkondigen... dat er helemaal geen uitsupporters meer bij voetbalwedstrijden mogen zijn... dan ben je toch een beetje vanwege een, een ingegroeide teennagel... Een, een been aan het amputeren, vind ik, hoor. Mm -hmm. Maar ja, wel met, met een hoop kosten eromheen en een hoop geweld en een hoop gedoe... waardoor uh, sommige andere mensen, die goedwillend zijn... misschien niet naar het stadion gaan. Dat, dat zal zeker waar zijn, maar ik, ik kan je verzekeren... Uh, ik ben een... Uh, Ajax ziet die al twintig uh, jaar uh, in, da in dat stadion staat... en ook in het fanatiekste vak van, uh, van oudsher. Ik ben 15 jaar lang naar al die uitwedstrijden meegeweest. Nou, ik heb nog nooit, eigenlijk nog nooit iets vervelends meegemaakt. Zelfs op die bewuste dag in 2006 vonden de, de escalatie zich uh, buiten mijn uh, blikveld uh, uh, af. Dus je kunt volkomen veilig naar het voetballen. Ik zou mijn zoontje zo meenemen, elke week. Ook in dat vak waar je altijd staat? Jazeker. Ja. Hij oh, ja. <coughs> He heeft daar de dag van zijn leven. We hebben even gebeld met Ron Smit. Die is voorzitter van de supportersvereniging van uh, Feyenoord. Hij zei over de Ajax-fans... het is niet alsof we ze gemist hebben... maar het is toch iets anders als ze er niet bij zijn. Dus dat is eigenlijk ook wat jij ook zegt. Hè? kan ik geheel onderschrijven, ja. ja. Ook zei hij nog, het uitgaansleven kost de politie ook veel tijd... en geld moeten we dat dan ook maar afschaffen? Nou ja, dat, soort, dat vind ik een relevante vergelijking. Het klinkt als een kinderachtige vergelijking, maar het is een heel relevante. Het is Sommige... een vijand die dat zegt, hè? Een een <laughs> <laughs> mijn vijand is het niet. Ik zou het liefst... Ik ken Feyenoorders... Uh, en ik, uh, ik, zou ze, ik zou graag een biertje met ze drinken. En dat is allemaal geen enkel probleem. Uh, en we moeten... Als uh, systeem, als, als rechtsstaat moet je gewoon het zelfvertrouwen hebben om te zeggen: we laten het plaatsvinden. De goedwillenden moeten hun gang kunnen gaan. En die, uh, die paar idioten, die tillen we eruit. Ja. We hebben zelf nog even gebeld met uh, Gerrit van der Kamp van de politievakbond uh, ACP. Die was vanochtend op deze zender. En die zei inderdaad: laten clubs maar betalen. Uh, hij zei ook nog van: ja, die wet uh, die zegt dat de politieinzet door de club zelf moet worden betaald. Die is ook al door de Eerste Kamer. Maar uh, bij de politie hebben ze daar eigenlijk nog helemaal niks van gemerkt. Hij gaat het deze maand in ieder geval nog eens een keer bespreken met de minister. Uh, ben je daarvoor eigenlijk? Uh, uh, specifiek? Uh, waar ben ik voor? Nou, dat, dat de clubs dus inderdaad meebetalen. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Ja, meebetalen, maar dat moet wel in de vorm van... Een, ik, ik vind dat een billijke gedachte. Daar moet zeker over uh, gepraat worden. Uh, en daar zullen de clubs denk ik ook niet geheel afwijzend tegenover staan... als het puntje bij het paaltje komt. Maar uh, er zitten wel wat haken en ogen aan... Uh, zoals bijvoorbeeld dat clubs dan ook de juridische slagkracht zullen eisen... om, om de, de, de rotzooitrappers echt op te ruimen. Want nu kunnen ze er vaak niet vanaf. Uh, die worden, als het puntje bij het paaltje komt, niet veroordeeld. Ze krijgen geen mel meldingsplicht. Dus je kunt ze ook heel moeilijk aanpakken. En wat dat betreft staan de clubs machteloos. En daar horen ze geen de, uh, niet de rekening voor te krijgen. Ja. Ik, ik zei net, hè, van, uh, er zijn landen waar, waar dat misschien minder gebruikt is. Maar bijvoorbeeld in Amerika heb je dat natuurlijk wel. Maar dan, dan maken die uh, ploeg ook enorme afstanden. Uh, het gaat dan trouwens over andere sporten. Dan voetbal. Ja. Um, maar in Engeland en Spanje en ook in Duitsland volgens mij zie je gewoon ook supportersgroepen gewoon dwars door elkaar heen zitten. Daar ja, kan het wel gewoon ook. Ja, je moet je niet verkijken op de, op de realiteit uh, die daar, die daar uh, aan de orde is. Want een land als Spanje, daar heb je ook harde kernen van Real Madrid en Barcelona. Uh, de de Ultra's Soer van, uh, van Real Madrid bijvoorbeeld. Dat zijn echt volwaardige criminele organisaties. Compleet met, uh, met bewapening en alles. Dus. De ernstigste uitwassen van geweld zijn in die landen erger dan in Nederland. Wat dat betreft is het in Nederland toch allemaal een beetje jongensvechterij. Maar uh, uh, op, op een kleiner niveau op de tribune... krijg je in Nederland eerder een klap op je muil dan, uh, dan in Spanje. Ja, dat, is, dat is een ding wat zeker is. Ja. Hm. En ja, dan, dan kom je misschien op socio uh, sociologische, culturele uh, factoren uit... om dat te verklaren. Uh, maar uh, dat valt me wel op, ja. Ja. Goed, Menno, we gaan even uh, door met onze luisteraars. Weer. Dan kom ik zo meteen aan het eind nog weer even met jou terug om de reacties uh, door te nemen. Ik blijf zitten. Oké. Okay, de stelling is dus de klassieke Ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Uh, even kijken wat er op de site is gebeurd. Intussen 779 mensen. 27 is het eens met de stelling en 73 is het oneens. Stand.nl. Goedemiddag. Met uh, alles maar. Goedemiddag. Ja, ik zou ik zeg al, ik zou het ook graag weer zo zien dat dit mogelijk is. Maar in de huidige condities is het dus niet mogelijk. Maar dat kunt u niet alleen de club weer Vaak spelen die gewoon geregeldheden zich af buiten de stadions. Dat is een openbare gelegenheid. Dat is, dat is zonder meer de overheid die daar moet ingrijpen. Dan moet je ook niet zullen over kosten. Dat is een taak van de overheid, niet van de club om, om op, op straat de, de, de orde te handhaven. Het is overigens jammer, het is, hè, die uh, gasten net hadden het over vijandschap. Ik zou liever rivaliteit zien, dat, dat lijkt me een betere benaming, want vijandschap, dan ga je al automatisch uh, de sorry als het ware, ent entameren. Dat moet je dus niet doen, dat nee. is rivaliteit. Ik, ik ben al, zolang als ik bijna leef, ben ik Feyenoord aanhanger, maar ik heb grote waardering momenteel voor het spel van Ajax. Dus... Ik bedoel, dat kan ik voor klappen als ze mooie acties ondernemen. Ik hoop dat Feyenoord het wint. Maar ik bedoel, als het niet zo is, en momenteel is het gewoon de betere ploeg... en dan denk ik, ja, god, daar heb je waardering. Ik vind het jammer als ze winnen, maar het is niet anders. Maar je kijkt toch, je kijkt toch naar het spel. Ja, ja. En daar hoort ook waardering voor de tegenstander bij. Nou, dat mis ik dus. Wij hadden vroeger, ik, ik kom ik uit Den Haag, bij Houtrust... hadden wij soms 30.000 mensen... en dan stond er één verkeersagent op de kruising Houtrustweg, Sportlaan. En dat was genoeg. Je ging teleurgesteld naar huis als dus je poeg verloren had, en, en, en, maar daar bleef het bij. Maar tegenwoordig, ja, het is, het is, het is, ja. ik denk dat het een tijdverschijnsel is. En, maar ik zeg nogmaals, je moet het niet, een uh, uh, uh, kwestie van, nee, van, van de, de overheid, die moet erachter, de politie in dit geval, die moet gewoon zorgen dat de raddraaiers getraceerd en opgepakt worden. Dat moet toch niet moeilijk zijn? Duidelijk, dank u wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Hermans uit Rijswijk. Uh, ik vind dat uh, elke supporter bij elke wedstrijd behoort te zijn. Of het nou ajax zijn, het is of GVOV tegen VVV, maakt allemaal niks uit. Helaas, uh, en dat is al decennia's lang, is het gehoord zo uh, binnen en buiten de velden en binnen en buiten de stadions. Maar dat komt door een relatief kleine groep mensen die het ja. voor een grotere groep verpest. Ja. En als daar een miljoen euro tegenaan wordt gegooid, alleen voor Ajax en Feyenoord, of Feyenoord en Ajax, dan is het natuurlijk een belachelijke aangelegenheid. Het is een oud uh, systeem. Maar waarom geef je niet op een gegeven overblik de uh, supporter... die naar een voetbalwedstrijd wil, gewoon een voetbalkaart? En met die voetbalkaart kan hij elke wedstrijd in heel Nederland bezien. Op het moment dat hij buiten de pop piest en verkeerd zit en rellen trapt... En van alles en nog wat doet. Moet die, die kaart afgepakt worden? Ja. Moet hij op de zwarte lijst komen? Ja ja, ja, ja, ja. Ik snap. Noord, ik snap. Zolang ze zijn leven meer een voetbalwedstrijd kan zien. Ik snap waar u heen wilt, inderdaad. Maar uh, ook nu is het zo dat mensen met stadionverboden... toch gewoon wel weer binnen de hekken weten te komen. op een uh, slimme manier. Uh, Stamper.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met René Molder uit uh, Enkhuizen. Dag, René. Als uh, voormalig Haagenees en Haag-Ado-supporter. Uh, heb ik. Met mijn huisgenoten, toenmalige huisgenoten, heel wat wedstrijden op de Ajax-tribune meegemaakt. Maar moet ik eerlijk bekennen dat Ajax meestal won. Dus dan hebben ze niet zoveel. Maar ik kan beamen dat het gewoon was. Met mijn uh, clubkleuren van ADO kon ik daar gewoon tussen staan. Maar dat was wel in Den Haag? Nee, nee. Oh, nou, nou, goed, dan ging je gewoon naar, naar Amsterdam toe. Ja, ik, ik, ik ging met mijn... Uh, die, die waren allemaal fanatiek Ajaxiet. En ja, dat, dat ging gewoon ja. wat ik wel vind. En ik heb een hele hoop goede dingen gehoord. Maar één ding vind ik niet, niet echt belicht. De overheid die maakt het verschil. Die zegt tegen bepaalde situaties in onze samenleving... je moet wel de inzet betalen van een controleapparaat. En tegen andere situaties zeggen ze je moet dat niet doen. Als de overheid consequent zegt je hoeft geen... ...betalingen te doen, dan vind ik dat de overheid ook de politie hier moet betalen. Als de overheid zegt, we gaan wel de verzwijler laten betalen... Ja. ...dan vind ik heel duidelijk dat ook Ajax en Feyenoord hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Duidelijk. En deze politie politieinzet voor eigen rekening moeten nemen. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met René Slagers, Alk uit Enkhuizen. Ik ben het helemaal eens met de stelling. En waarom... Uh, als, uh, als je een groot uh, evenement houdt, of dat nu een uh, sale is of een groot popfestival of een concert, dan heb je daar uh, bepaalde politie-inzet bij nodig. En dat is ook een taak van de politie. Openbare ordeveiligheid is een taak van de politie. Zij uh, zetten daar ook uh, andere disciplines bij in, verkeersregelaars, stewards in de stadions. Er komt bijna geen politie meer in de stadions. Uh, het is een openbare orde, veiligheid is gewoon politie. Ik vind het wel, uh, vind ik, ik vind wel dat radraaiers eruit gefilterd moet worden en dat daar ook uh, duidelijk op gehandhaafd moet worden. Dus een stadionverbod handhaven. Duidelijk, dankjewel. Stampenel, goedemiddag. Ja, Fred Stoms, Borkido, goedemiddag. Dag Fred. Ik had uh, drie, uh, drie standpunten, of, drie meningen erover, of één mening erover. En uh, ik vind dat het eigenlijk voor mij gewoon totaalverbod moet komen in Nederland voor uitpubliek. Het kost onnodig veel belastinggeld. En anders laten de profclubs het zelf maar betalen. Dus voor alle, elf, voor alle teams, ja, vind je? Wat mij betreft wel, er gaan miljoenen, zo niet miljarden, om in betaald voetbal. Waarom moeten de belastingbetaler hoesten voor het ellende die de supporter veroorzaakt? Nou ja, zegt men op pad, omdat het voetbal ook heel veel oplevert. In ieder geval ja, een hoop lol voor ja, veel ja, mensen. Ja, goed, maar die mensen die gaan dan, uh, die mensen, uh, die dan uh, uh, niet meer naar de uit. Naar de uit Gaan, die gaan wel andere dingen doen, dus economisch gezien is dat best wel interessant, misschien voor de horeca. Uh, je krijgt heel veel uh, tijd, vrij voor politie, die met uh, toch wel belangrijkere zaken bezig kan zijn. Maar ik wil ze nog even reageren, want dat vond ik wel een heel sterk punt van die meneer net in, in, in de inleiding, ja. die zegt van clubs zijn machteloos. Nou, daar heb ik dus heel sterk mijn twijfels over. Zowel de KNVB als de clubs zelf zijn bij machten om het goed te organiseren. Um, en dan doe ik op het, op het kleine groepje dat het hele zaakje verziekt. Waar kan je goedkoper een biertje kopen als in het supporterzoon? En wie, wie zijn de veroorzakers van alle ellende? Dat zijn de meeste uh, zogenaamde, sup zogenaamde supporters met te veel drank op en overmatig drugsgebruik. Ja. Haal het alcohol uit het stadion en ik denk dat je het grootste probleem getackeld hebt. Dankjewel voor het reageren. We gaan snel terug naar Pot. Die heeft uh, meegeluisterd. Die is uh, voetballiefhebber, journalist. Hij heeft ook uh, mooie boeken geschreven over de harde kern, in dit geval van Ajax Over liefde. Over vriendschap. Ja, ook dat. Ja. Daar ging het ook over. Ja, ja nou goed, oké. Okay. Ja, goed. Uh, men, wat vind je van de reacties van de mensen? Uh, nou, er zaten een paar dingen bij die waar ik uh, kort over kan zijn. Uh, Zo'n voetbalkaart uh, die uh, uitgedeeld zou moeten worden aan supporters... en eventueel ingetrokken worden, die bestaat. Dat, dat clubkaart systeem is er. Uh, maar de meeste echte grote problemen... zoals ook die grote rellen in 2006 bij Feyenoord Ajax... die vinden geheel buiten die kaart om uh, plaats. Dus dat, uh, met zo'n kaart ondervang je niet alles. Dan kan er op straat nog altijd iets gebeuren. Uh, en uh, alcohol wordt er in stadions ook niet verkocht... bij uh, wedstrijden waar er ook maar enig risico aan verbonden is. Dus wat dat betreft, dat soort maatregelen zijn er allemaal Dat, al. dat kan de burgemeester gewoon bepalen, geloof ik, hè? Ja, ja. ja, en dat, uh, dat wordt vaak ook door de club zelf bepaald. En uh, nou ja, de, uh, uh, dat, uh, dat soort uh, maatregelen daar is al in voorzien. Ja, daar krijgen natuurlijk ik wel dat die ook jongens zich, op... zich van tevoren... misschien ergens gaan in uh, drinken. Maar dat, moet... dat kun je mensen niet verbieden, maar ja, dat is ook iets... Uh, uh, wat nu eenmaal kan gebeuren, ja. ja. En waar ik ook nog even op wil wijzen... en dat is dan een overkoepelend punt boven deze hele uh, discussie... we mogen ook wel eens onder ogen zien... hoe ontzettend het verbeterd is in ja. de stadions. Als je het vergelijkt met de jaren 80 en 90... dan is er nu eigenlijk bijna niks meer aan de hand en kun je met kleine kinderen zo weer naar het stadion. Het ja. zijn moderne stadions, goed toegerust, goede horeca, uh, fijne sfeer. Uh, supporters zijn bijna over de hele breedte van het betaalde voetbal in, in gesprek met hun club. Daar worden hele goede initiatieven ontplooit en er is eigenlijk bijna nooit iets aan de hand. En deze rel bij uh, Feyenoord Ajax, en bijvoorbeeld ook tussen Ajax en ADO Den Haag, dat er ineens een, uh, een clubhuis van de vijand in de fik wordt gestoken en dat soort zaken. Of dat er een uh, clubhuis wordt binnengekomen. Gestormd. Dat zijn dingen die gewoon... Uh, op, niet eens op wedstrijddagen gebeuren. Uh, buiten uh, het, het bereik van de clubs om. Dus de ellende is niet altijd in het betaalde voetbal zelf... maar ook in de periferie ervan. Ja. En we moeten oog hebben voor hoeveel progressie er al geboekt is. Want het betaald voetbal is leuk op het moment. Leuk om naartoe te gaan. En we hebben steeds uh, al een jaar of twee, drie... een hartstikke leuke competitie... waarbij trouwens Ajax dan wel weer steeds kampioen wordt. Dat is ja. dan uh, wel weer een dingetje. Misschien. Maar die Feyenoord-meneer was er nog enthousiaster... over het Ajax-voetbal dan ik zelf, zeg. Dus dat uh, kan, kan je nagaan. <laughs> Zo zie je hem weer. We komen ooit nog wel eens bij elkaar. Ja. Menno, dankjewel dat je naar die studio in Amsterdam wilde rijden... om met ons te praten in stand.nl. Menno Pot is dat. En uh, u bedankt voor het reageren. Ik kijk nog even naar onze site, wat daar gebeurt. 836 mensen hebben intussen gestemd. 27% blijft het eens met de stelling. Uh, 73% oneens. U kunt blijven reageren op onze site. www.stand.nl De klassieker Ajax Feyenoord moet weer worden gespeeld met uitpubliek. Houd dan de radio aan. Het is een rustdag in de Tour. Maar er is wel gewoon Radio Tour de Frans zometeen